Waar zijn ze nou? Hé, zijn Waar zijn ze nou? Hé, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, Stamper, stampen! De vleet uit je dak!